Dit is Radio 1. Holland Dok Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond. FC Twente Winterbeker En hup, het ziekenhuis in Hengelo heeft weer stroom. Straks deel 2 van Als de Dag van Gisteren. Dat is een serie over een gebeurtenis die iemands leven totaal op zijn kop heeft gezet. En vandaag de aflevering Aangeraakt in de Boomgaard. Maar eerst een reis, een persoonlijke reis. Een zoekto zoektocht naar het hogere. Want is dat niet waarom wij op aarde zijn? Om ons te verheffen? Ik persoonlijk vind eigenlijk van wel. Je kunt dat bijvoorbeeld doen door... Je bezig te gaan houden met het Zen-Boeddhisme. Dat doet programmamaker Marloes Lazal. En als je je daarmee gaat bezighouden, serieus mee gaat bezighouden, niet een beetje zen op een kleedje in je tuin af en toe, maar echt gewoon gestructureerd serieus gaat bezighouden, dan komt vroeg of laat de behoefte op om je jukai te doen. De jukai, dat is een ceremonie binnen de Zen-traditie, waarbij je een aantal geloftes aflegt en dan ben je officieel Boeddhist. boeddhist. Marloes deed op 30 december vorig jaar haar jukai bij haar leraar Nico Tiedeman. En dat was voor haar geen makkelijke stap. Omdat zij iemand is die toch wel graag vrij en onafhankelijk wil blijven. En moeite heeft met discipline en met autoriteit. En absoluut niet als een heilige boon te boek wil staan. Gaandeweg komt zij ook steeds meer parallellen tegen met haar katholieke doop. En met het christelijke schuld- en boetebesef uit haar jeugd. Die lijkt ze in het zenboeddhisme ook weer terug te vinden. Dat zijn allemaal aspecten uit haar leven... waar ze eerder met veel plezier afstand van had gedaan... om zich vervolgens in de Argentijnse tango te kunnen starten... als zangeres en muzikant. Ook de religieuze zoektocht van haar vader... lijkt toch een steeds grotere rol te gaan spelen. Maar de, de, de behoefte en het verlangen naar een spirituele zoektocht... is uiteindelijk toch sterk genoeg om de sprong te wagen. Over haar coming out en over de weg daarnaartoe... maakte Marloes Lazal de zeer persoonlijke documentaire Help. Ik word boeddhist. Het is dus het doopsel van Marloesje. Het wordt dan in de kerk opgenomen. Dus het kan zijn dat er hier en daar storingen optreden. Daar is voor de rest niks aan te doen. Dat moeten we dan maar aan de toeval overlaten. Nu is het jaar Maria Arida. Ontvang het zout ter wijsheid. Het schenken u Gods welbehagen wel tot eeuwig leven. De vrede zijn met u. En met uw Laat ons bidden. De God van onze vaderen, oorsprong van alle waarheid. Wij smeeken u nederig, wil genade neerzien op uw dienares. Louise Tresia Maria Alida, en laat haar, nu zij eerst dit zout geproefd heeft, verzadigd worden met hemelse spijs, opdat ze altijd vurig van geest blijven, vol vreugde in de hoop en standvastig in de dienst van uw naam. Leid haar, Heer, naar het bad van de wedergeboorte, opdat ze volgens uw belofte met de gelovigen de eeuwige beloning mogen verwerven, door Christus, onze Heer. Amen. Ga van haar uit, om mijn geest. in mundus spiritus, en dit teken van het heilig kruis, ...dat wij op haar voorhoofd geven. waar het niet, vervloekte de duivel, dit al ooit te schande. Door Christus onze Heer. Amen. Het is 1961 als mijn ouders mij pas een paar maanden oud laten dopen... ...in de Rooms-Katholieke Kerk. En Jukai is voor mij toch ook een soort nieuwe doop. Met het grote verschil dat ik nu zelf antwoord kan geven op de vragen van de priester. Miezer Maria Arida. geloof je in God de almachtige Vader, schappen van hemel en aarde? Ja, ik geloof. Geloof je in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die geboren is, en het heeft? Ik geloof. Geloof je ook in de heilige geest, de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heilige de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven? Ik geloof. Louise is jaar, Maria Anida wil van de Ja, dat wil ik. Nu zal ik u met het heilzaam Christma tot eeuwige leven Ondertussen zoek ik in mijn herinnering naar het moment... waarop mijn interesse in het boeddhisme gewekt werd. Ik had me namelijk eerder al tot de Argentijnse tango bekeerd. En ik bezong toen in alle toonaarden verloren liefdes en de melancholie van duistere nachtcafés... en niet bepaald boeddhistische bespiegelingen. Ik was toen ook niet voor niets in Spanje gaan wonen. In de flamenco herkende ik dat wat zich diep in mijn ziel afspeelde... en waar ik me toen grenzeloos in wilde verliezen. Que En ik ben hier samen met een fles wijn. Ik heb zojuist naar Los Santos del Cielo geluisterd met Camarón de la Isla. Alleen, het huis is verder leeg. En na het eerste glas heb ik me overgegeven aan mijn herinneringen en de zinnen, zoals die van Nietzsche. Zonder muziek zou het leven een vergissing zijn. Era más blanda que l'agua. Que el agua blanda era más fresca que rio. Narranjo en flor. Je ne sais pas. Cash perdida. Een pedazzo de Y se marchó. Prima hay que saber sufrir Después hablar, después partir. Y al final sin pensamiento. Misschien was de ontdekking van de tango achteraf gezien voor mij toch ook een kennismaking met het mysterie van het leven die me uiteindelijk tot het zinboeddhisme bracht. Die allereerste tango-tekst, die me toen werd voorgelezen door een zanger in Havana... was van Naranjo en Flor, Sinesappelbloesem. En daarin stonden de intrigerende zinnen... Eerst moet je weten wat lijden is, dan heb je lief, daarna vertrek je weer... en uiteindelijk loop je gedachteloos verder. We deden in die tijd regelmatig radiooptredens waarbij vaak dezelfde vraag gesteld werd. Is dat belangrijk om dat gevoel van verlatenheid en aan de kant staan? Is dat belangrijk om dat te kennen? Wil je. Goed die tango kunnen overbrengen, kunnen zingen? Ja, absoluut. Je ja, moet een vreselijk leven leiden, want anders dan. Uh, vertel, wordt het eens, niks. vertel eens. <laughs> nou, voor, vooral s'nachts leven. En, uh, ja, ik denk dat het wel helpt als je het café een beetje beter van binnen kent. Ik denk dat het heel erg te maken heeft met heftig willen leven, willen voelen wat er uh, gebeurt. En al na gelang de gebeurtenissen in mijn leven past de ene tango beter dan de andere. Ja, ja, ja. Ik zal me niet vragen naar die gebeurtenissen. Een van die gebeurtenissen was ongetwijfeld het overlijden van mijn vader, mijn vader. Die in eerste instantie was voorbestemd om priester te worden. Hij ontvluchtte weliswaar het seminarium en hij trouwde. Maar toen ik vier was, nam hij afscheid. om de rest van zijn leven met een bijna religieuze toewijding. zijn studenten aan de sociale academie te overtuigen. van de fundamentele ongelijkheid in de wereld en wat ze daaraan konden doen. Welkom familie, welkom verder aan alle mensen hier, vrienden, bekenden, bij elkaar gekomen vanmiddag om afscheid te nemen. Geboren zo'n drie kwart eeuw geleden in een groot klassiek, maar vooral ook katholiek gezin. Een begin van een levensweg die je vader misschien ook wel ten diepste tekende. En zijn hele verdere leven op heel veel verschillende manieren misschien wel een rol blijft spelen. Vanuit de beslotenheid van het grote gezin, de overgang naar de beslotenheid... ...van het seminarium van de Paters van de Heilige Geest in Gemert. Een leven dat op dat moment bestemd lijkt om gewijd te worden. En naarmate de wijding dichterbij komt... ...lijkt het alsof de twijfel evenredig groeit... ...en die dan ook uiteindelijk sterker zal blijken... ...dan het leven, de keus voor het leven als pater. Wars van vanzelfsprekendheden. Van absolute waarheden. Kerkelijke dogma's. Autoriteit en conventies. Een mens die op zoek is. Een mens die voortdurend vragen tegenkomt en ook zelf vragen stelt. Een mens die zijn hele leven heel sterk op zoek is naar die uiteindelijke waarheid, naar het goede, naar het absolute. Je hebt me roepen gehoord. Je hebt mijn stem herkend. Je laat de trein gaan. Je steelt de auto van de buren, want het mag geen dag langer meer duren. Voor je terugkomt, vader. Voor je eindelijk bij me bent. Je hebt mijn roepen gehoord. Je hebt je leven gewaagd, want je wilde snel zijn. Elke hindernis negeren. Je raakte uitgeput, maar je moest alles trotseren. Ongeduldig heb je naar de plaats, vader, van mijn huis gevraagd. Haast je, vader. Praat met mijn vader. Lach met mijn vader. Til me op. Luister naar mijn vader. Troost mijn vader. Steun mijn vader. Voor het te laat is, vader. Ik wil het een keer beleven. Afgezien van... het verdriet... het lijden... zo je wilt. Heeft misschien juist dat wat die priester zei in de mis bij het overlijden van mijn vader... zijn ultieme zoektocht naar het absolute. En diezelfde zoektocht zit in mij. Want juist na zijn overlijden... kreeg die zoektocht een steeds prominentere plaats in mijn leven. En dat is denk ik wat ik ook heel af en toe vind... in het boeddhisme. In momenten van meditatie. In momenten van inspirerende lessen van mijn leraar. Die allemaal verwijzen naar... Dat mysterie, dat grotere, dat absolute. En ik heb best een lange tijd om de hete brei heen gedraaid. Ik heb zeker zo'n tien jaar nodig gehad... na mijn eerste kennismaking met het boeddhisme... om te besluiten dat ik ook echt deel wilde worden... van de boeddhistische gemeenschap. Dus nu het besluit eenmaal genomen is ga ik me nu helemaal storten op de voorbereidingen van deze Jukai ceremonie Ik heb op zolder nog mijn oude doopjurk gevonden zelfs. Dat is een prachtige witte jurk met kantjes... En daarop staat aan de onderkant de tekst geborduurd: Herboren zijt ge uit de Heilige Geest. En die jurk is zo mooi dat ik het heel erg zonde vind om daar de schaar in te zetten. En nu moeten we voor de Jukai-ceremonie een rakusu maken. En dat is eigenlijk een kleine versie van het monnikskleed. We noemen het ook wel onderbiedig het slabbertje. Het is een rechthoekig zwart stuk stof wat met een band om je hals hangt. En daar zou ik heel graag in die rakensoe iets van deze doopjurk verwerken. En dan heb ik bedacht dat het mooi is om een van de linten aan de achterkant op het witte stukje te naaien. Want op dat witte gedeelte van de rakensoe schrijft de leraar je nieuwe Dharma naam en ook nog het vers van de kesa. Hi Jackie, met Marloes. Hallo. Mag het nog? Ja, het kan nog. Het punt is namelijk: ik ben bij het stukje van, uh, waar, waar de ring aan moet, zeg ja, maar, van ja. de rakassoe. Ja. En nou vraag ik me af hoe dat aan de achterkant zit. Want dat kon ik op het tekeningetje niet goed uh, zien. Oké, okay, dus dat is dat kort... het stukje waar je ring aan moet? Ja, precies. En dan het smalle, de, dus het smalle reepje aan de achterkant. Ja, ja dus je... Maar de, uh, aan de voorkant heb je hem al als je op je rachttoe zit, klopt dat of niet? Ja. ja. Nou, en dan, en dan sla je, de, als je hem gewoon de goede kant voor hebt, hè, dus de zwarte kant voor... ...heb je hem al uh, dubbel geslagen, zodat hij smal is? Ja, en dat ingeregen, dat zit nog niet helemaal lekker, vind ik eigenlijk... ...omdat hij aan de ene kant smaller is dan aan de andere kant heb ik het gevoel dat het een beetje trekt, zou ik maar zeggen. Ja, ja nou, je krijgt aan de onderkant, krijg je zoals het ware, dan, dan loopt hij zo uit. Dat kan niet anders. We beginnen om 11 uur, dat is wel fijn als iedereen er dan op tijd is. Dan beginnen we met het vouwen. En dan gaan we eten. En vaak begin ik al onder het eten met de uitleg van de ceremonie. Dus uh, dat gaat helemaal goed komen. Ja? Hartstikke okay. bedankt. Fijne avond. Jij ja, ook, okay. hè? Jo, doeg. Oh. Nou, de banden zitten eraan en ik heb ook een soort van knoop in een van die linten gelegd. Maar nou hang ik hem om en de instructie is dat hij als je staat moet de onderkant 5,5 centimeter onder je navel hangen. Volgens mij ben ik dikker geworden, want dat hing hij eerst wel. Maar nu is hij omhoog gekropen op de een of andere manier. Misschien zijn mijn borsten groter geworden. Nou is hij eigenlijk te kort, of tenminste, hij hangt dan volgens de regels te hoog. Maar als ik die banden opnieuw moet doen, dan ben ik een dag verder. Dus ik hoop maar dat niemand het ziet. Ik ben Nico Tiedeman. ik ben zenleraar. Jukai is een Japans woord wat letterlijk betekent geven en ontvangen van de voorschriften. Andere boeddhistische scholen noemen het toevlucht nemen. Toevlucht nemen tot de boeddha, de dharma en de sangha. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Het betekent een ceremonie, publiek, dus open voor de sangha, zeg maar... waarin iemand kenbaar maakt dat hij de grote voorschriften van de boeddha... wil ontvangen en ernaar wil leven. En die grote voorschriften, die zijn bijvoorbeeld niet doden, niet stelen... geen seksueel misbruik, geen geestvernietigende middelen enzovoort. En uh, je, je zou kunnen zeggen, daarmee verklaart iemand... dat hij een volgeling van de Boeddha wil zijn. Wat doet het op je boeddhistische pad? Het is een intentieverklaring, een uh, sterke intentieverklaring. En hoe dan ook een tot uitdrukking gebrachte wens doet iets met ons. Dus ja, je moet het zelf willen en dan moet je maar kijken wat het je doet. Nou, wil ik het. <laughs> en ik heb ook de afgelopen weken al heel vlijtig uh, aan mijn rakosu zitten naaien. Ik kreeg van de week de teksten voor de Jukai toegestuurd. En ik merkte dat met het doen van alle praktische klussen... dat is en een voorbereiding, maar het is ook een leuk werkje. Je bent een ja. beetje met je handen bezig. En ook het opschrijven van de lineage... En toen ineens kreeg ik die teksten. En toen sloeg de schrik me weer een beetje om het hart. Want daar kwam ik tegen de tekst over berouw. Er staat letterlijk, nu je wenste voorschriften te ontvangen... toon je eerst berouw. En ik merk dat ik dat dan toch associeer met het christelijke principe... van voor alles een zondaar zijn. Dat wij allemaal geboren zijn met schuld. Ik ben christelijk opgevoed, dus als ik mij aangespoord... Hoor worden tot eerst berouw tonen terwijl ik nog niks fout heb gedaan, voor mijn idee. dan denk ik gelijk, oeh, ik ben niet goed zoals ik ben. want ik heb kennelijk al van alles fout gedaan. Dat vind ik moeilijk. Of dan weet ik niet of ik dat wil. Leg ik dan misschien het boeddhistische berouw. op een veel te christelijke manier uit? Nou, dat zou kunnen. Maar berouw, om daarmee te beginnen... speelt een hele grote, belangrijke rol op het geestelijk pad. De ceremonie van jukai van toevlucht nemen, die begint ermee. Hè? Dat is een van de beginpunten van uh, berouw. Waarom? Boeddhisme zegt volgens mij niet zozeer... de mens is fundamenteel goed of fundamenteel kwaad. Ik denk dat dat bij het boeddhisme een soort open kwestie is. Maar boeddhisme zegt, ieder mens verlangt ernaar om het goede te doen. En eigenlijk is Jukai is daar weer een uitdrukking van. Ik wil graag het goede doen. Wat blijkt nou, hoe graag mij het ook wil... er gebeuren allemaal dingen die minder goed of helemaal niet goed zijn. Ik ben beperkter dan mijn ideaal. Ik doe voortdurend allemaal dingetjes waarvan ik denk... nou, is het is niet helemaal aardig of niet helemaal adequaat. of uh, Het is niet echt goed. Als het goed is, vringt dat, en dan heb ik er spijt van. Berouw over, ja. Het interessante is dat berouw is een gevoel waar het ik niet tegenop kan. Berouw is veel sterker dan het ego, en in het berouw smelt het ego. Dat is iets anders dan een berouw of een schuld. Waarvoor ik gestraft zou kunnen worden. Het is ook de erkenning van dat mijn leven zich maar afspeelt. in alle betrekkelijkheid. Als je goed kijkt, dan zie je dat tegen dat ideaal. wat we zo graag willen. Ja, daar is niet op te leven. In zoverre beoefenen we met Jukai iets onmogelijks. We willen het goede en uh, ja, het is allemaal gebroken. En dat gebrokene, dat beperkte, dat fragmentarische doen van ons. Dat wekt berouw. Er is een heel mooi. Ik vind dat een mooi gezegde van Win Weng, zesde patriarch, en die zegt: ik zie wel mijn eigen fouten, maar ik zie niet de fouten van anderen. Dat gaat niet zozeer of het waar is, maar wat zo'n zinnetje met mij doet, en of dit een interessante beoefening oplevert. Je zou het echt eens moeten doen, echt eens moeten durven. Ja? Ik kijk wel naar mijn eigen fouten en ik zie niet de fouten van anderen. Nou, dat doe ik heel vaak, eerlijk nou. gezegd. Nou. Maar niet omdat ik nou zo'n fijne boeddhist ben. Nee, maar... Nee, nee, nee, natuurlijk niet. Maar omdat ik ben opgevoed met, met een enorme schuld- en boetebesef. Toch is dat anders. Er is ook de mogelijkheid dat op sommige punten... het christendom wel degelijk wat te zeggen heeft... En dan doel je op het uitgangspunt dat we allemaal zonder zijn. Uh, maar dat is altijd de vraag van, hoe zie je dat? Ik vind dat niet eens negatief. Het is zelfs bevrijdend als je het erkent. Maar uh, de boeddhistische hel, want die bestaat ook, ja... Uh, is in elk geval altijd tijdelijk. En nou, dus dat is, tof... is heel gerust. Ja. <laughs> in die tekst staat ook nog dat het van groot belang is... dat je dat berouw toont ten overstaan van andere mensen, of van de zanger in dit geval. Waarom is dat? Het heeft iets om, wel het niet noodzakelijk is... maar het heeft iets om met een groep te delen. Een van de belangrijke dingen vind ik altijd... het hele pad, het hele onderricht, alles wat er gezegd wordt... Ja, dat geldt uitsluitend voor mij. Maar het is onverstandig om anderen met mijn pad lastig te vallen. Dus... Dit is een volstrekt individuele aangelegenheid. Wat blijkt nou, God dank. er zijn mensen die zeggen... God, wat jij hebt, dat herken ik. En dan kunnen we samen praten. Ja? En we hebben hier nou een groep mensen die delen iets met elkaar. Dat betekent dat eigenlijk die sangha de mogelijkheid biedt om iets dat niet zo gemakkelijk is om dat te delen met elkaar. En dat geldt ook voor dat berouw. Het kunnen hebben van berouw vergt grote moed. En door dat uit te spreken zo... weten we ons misschien een beetje gedragen met elkaar. Dat is troostend. En er is al zo weinig troost op dit gebied. Het is ook bevrijdend om dit te kunnen delen. Denk je dat ik een goede student word, later als ik groot ben... Ik denk het niet. <laughs> maar, Loes, ik denk dat je een hele goede zendstudent nu bent. Dus daar hoef je niks meer aan te doen. Ja, ik wil stiekem, natuurlijk, een poesieplaatje. Ja. Dat is het. <laughs> ja, dat zou ik ook willen. Jij kan het alleen maar doen. Dat betekent, de bevestiging moet je ook zelf doen. Ja, oké. Okay. Daar heb je ook een leraar voor en heb je anderen voor. Dat moet ook klinken. Wij moeten ook elkaar bevestigen. En we moeten elkaar ook voortdurend weer zeggen van... nee, je bent al goed. Ja? En tegelijkertijd is er nog een hoop te doen. Maar je bent goed. Ik ben op weg naar de Zindo. Vandaag is de laatste bijeenkomst voor de jukai ceremonie Dus we gaan uh, nu de enveloppen vouwen en nog de laatste dingetjes afmaken. Ah, ik ben er al. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik wil voor jullie allemaal uh, een foto nee, hebben uh... met je dus ik heb mijn camera meegenomen. Nee. Ik kan dit papier voor je duimen, dat is wel dik. Maar het kan wel vouwen? Ja, het kan wel. Je kan, ja, kan alles vouwen, ja, vouwen wat je nu kunt vouwen. Nee, maar het kan wel, nee, dat is wat ze doen. Ja. Doe dat zo. Je zorgt dat de bovenkant inderdaad aan de bovenkant zit. Zo. En dan mag je hem gewoon dubbel vouwen. Dan gaan we de naam doen. Dus dat is dat papier waar Nico je naam op moet schrijven. Het is het A4, hè? Ja. Nou, kijk eens. Helemaal fantastisch. Je moet een flink aantal buigingen maken, volledige buigingen. en Zeker met de 16 gelofte die je doet. Je doet een aantal en dan doe je er tien achter elkaar. En dan ontvang je de gelofte, die ontvang je in Shoki, wat ik net deed. En Nico die zegt het dan voor. En dan zeggen jullie het allemaal samen na. En dan vraagt wie je, wil je daarvoor zorgen? En dan zeggen jullie, ja, dat wil ik. Dan sta je op, dan maak je een volledige buiging. Ja. Eh, als je dat gedaan hebt, dan ga je weer in een showje zitten. Wat nodig is om dit pad te gaan, is een groot vertrouwen. De kunst om diep gaan te twijfelen, grote twijfel en een vast... Een vast besluit. Ja? Je kunt zeggen, die drie dingen die helpen je om dit pad te gaan. Je moet een groot vertrouwen hebben. Geen idee waarin, maar een groot vertrouwen dat jij dit pad gaat. Dat het pad je wel brengt. Je moet een vertrouwen hebben in de leraar. Je moet een vertrouwen hebben in de sangha. Een groot twijfel is belangrijk. Want twijfel overvalt je. Regelmatig Wordt mij geen worst voorgehouden? Is de boeddha wel verlicht? Is die leraar wel verlicht? Wat is die sangha eigenlijk? Er zijn allemaal geen uitslovers, weet je wel. Op een gegeven moment overvalt de twijfel over de leer, over alles. En dan is het belangrijk dat je de kunst verstaat om te kunnen twijfelen. Dat wil zeggen, om het voor jezelf te onderzoeken... of het pad voor jou geldt, of het voor jou waard is. Maar als je eenmaal Jukai hebt gedaan, kan je niet meer terug. Dan ben je pad opgegaan. Ja. ja, we zeggen ook in het boeddhisme... kijk, dit heb je één keer beloofd en daar hang je. Je kan stoppen met meditatie. Je kan tegen je leraar zeggen, vaarwel. Je kan tegen de sangha zeggen, ik kom niet meer. Maar die belofte, die heb je gedaan. En ik zou niet weten hoe je daarvan afkomt. Die wens tot het goede, die blijf je toch behouden. Ik bedoel, dat is ook niet het, het voorrecht van boeddhisten. Dat is zo diep menselijk in ons, ja. En ook al doen we, weet ik wat, allemaal voor het verschrikkelijkste kwaad. Maar we hebben het verlangen naar het goede. En of je nou eh, ophoudt boeddhisten zijn, eh, die kwelling, die draag je mee. Het is um, 29 december. Morgen is de grote dag. Dan is de Jukai-ceremonie. En ik moet zeggen dat ik had vandaag... ineens enorm koudwatervrees. In de lunchpauze tijdens de sessie dacht ik... nou, ik ga gewoon naar huis. Ik bel gewoon mijn vrienden en kennissen af voor morgen. En uh, dit moet ik gewoon niet doen. En het was een heel sterk gevoel. Bijna zo sterk als het gevoel wat ik me nog herinner... dat ik had toen ik ineens ervan overtuigd was... dat ik heel graag bij deze sangha wilde horen... en dat ik me daaraan wilde verbinden. Dat was een uh, moment tijdens een sessie in Vught... Uh, na een aantal dagen meditatie. En ineens na jaren... Eigenlijk om de hete brei heen gedraaid te hebben, dacht ik... Ja, ik wil eigenlijk best bij deze mensen horen in die gekke zwarte kleren allemaal. Dat voelt goed. Maar goed, vanmiddag kreeg ik dus ongeveer zo'n sterk gevoel... maar dan helemaal de andere kant op. Dat ik dacht, ja, maar ik kan toch niet... morgen ten overstaan van die hele zanger en mijn eigen vrienden echt officieel gaan beloven. Ik beloof het goede te doen. Ik beloof alle wezens te bevrijden. Ik beloof mijzelf niet te verheffen en anderen niet te vernederen. Ik beloof genereus te zijn en niet gierig of inhalig. Vooral met betrekking tot de dharma. Ja, die, die zijn niet allemaal even moeilijk natuurlijk. Maar het zijn grote beloftes. Ja, er was enorm een enorme grote twijfel. En gelukkig was er iemand waar ik daar um, eventjes over kon praten. En toen bleek ook dat dat uh, heel erg erbij hoorde. Dat uh, vermoed ik al. Dus ik ga het ook gewoon doen morgen. Ik ben heel benieuwd. Ik ben ook wel een beetje zenuwachtig. Ja, en dan krijg ik dus mijn uh, boeddhistische naam morgen. vind ik ook heel spannend. Op de een of andere manier gaat het ook over een soort uit de kast komen... Erkennen dat er eigenlijk diep in mij toch een groot religieus verlangen speelt. Een verlangen ook om die mysterieuze weg op te gaan... zonder precies te weten waar je dan uitkomt. Het is ook niet meer dan een vermoeden... misschien af en toe een glimp van wat daarachter dan te wachten ligt. Spannend morgen. Heel Spannend. Welkom bij deze Djukai-ceremonie. Vooral de familie, vrienden, vriendinnen, welkom. Fijn dat jullie dit willen meemaken. Djukai is een van de oudste ceremonies van het boeddhisme. Dit gebeurde al ten tijde van de Boeddha. En Djukai betekent letterlijk geven en ontvangen van de grote voorschriften. Die zogenaamde voorschriften staan gegrift in ons hart. Elk mens wil graag leven overeenkomstig deze voorschriften. Nu je wenst de voorschriften te ontvangen, toon je eerst berouw. Er is een vers doorgegeven en bewaard door onze voorgangers en leraren. Reciteer het nu samen met mij. Al het kwade karma van oudsher door mij begaan. Al het kwade karma van oudsher door mij begaan. Vanwege mijn beginloze begeerte Haat en onwetendheid Vanwege mijn beginloze begeerte Haat en onwetendheid Geboren uit mijn lichaam, mond en gedachten Geboren uit mijn lichaam, mond en gedachten Nu toon ik voor dit alles mijn berouw. Nu toon ik voor dit alles mijn behouw. Zeg me eerst na. Ik beloof het goede te doen. Ik, ik beloof het goede, het goede te doen. doen. Wil je hiervoor zorgen? Ja, ja dat wil, wil ik. ik. Volledige baan. Ik beloof alle levende wezens te bevrijden. Ik beloof... Ik beloof alle, alle levende, levende wezens, wezens te, te bevrijden. bevrijden. Wil je hiervoor zorgen? Ja, ja dat wil ik. ik. Volledig. Ja, jullie zijn met z'n zevenen. En... Elke naam, in elke naam zit wel een dharma darmales. Marloes. Tsusan. Tsu San betekent... intieme berg. Ze zeggen wel eens: in elke Japaner zit een dichter. Je moet een Japaner, denk ik, zijn om deze combinatie te maken. Een intieme berg. Net zoals eigenlijk alle namen. Dit is wat je bent: een hele intieme berg. En een berg is, is niet alleen maar dat solide, hè, dat massieve. Maar een berg is ook die alle weersgesteldheden draagt. Een berg verzet zich niet tegen storm. Sneeuw, mist of de zon. Maar een berg draagt dat. En een berg draagt daarmee op intieme, directe wijze het leven vandaar. Bij de Jukai-ceremonie waren ruim 50 bezoekers aanwezig. Sangha-leden en ook mijn beste niet-boeddhistische vrienden. Feliciteerd. Nou, dank je nou, Joy. Ik wel, ja. een zak. geweldig. Ik heb een hele mooie steen gekregen, hele grote... Ik kreeg een mooie grote steencadeau. En ik las de tekst die mijn leraar op mijn rakkensoe had geschreven. Verwijd is het kleed van bevrijding, een vormloos veld van mededogen. De leer van de Boeddha alle levende wezens bevrijdend. Gegeven aan Tsuzan. Mijn boeddhistische naam is nu Tsuzan. Intieme berg. Ja, als ik mocht kiezen, had ik die gekozen. Prachtig. Ja, je mag er niks aan kiezen. Krijgt... Iemand dacht gelijk aan Venusheuvel bij het horen van mijn nieuwe naam. We hadden het even over de Intieme, de intieme Berg. berg. En dat... een mooie naam, hè? Ja, kijk. Oh, ik vind... Ja, ik vind het ook mooi. Dus jij dacht ook niet tegelijk aan Venusheuvel? Er, er was iemand die dat... <lacht> <lacht> die ook dat. <lacht> en ook oh, oh, dat past bij je. Jij er echt... <lacht> nou, hier. Het is al met al nog een hele vrolijke bedoeling. <lacht> <lacht> That you crave those alpha waves Up in your frontal lobes Just sit and let yourself evolve The spaces between everything Gradually dissolve Well, the juke joint is jumping More to go is thump, thump, thumping everybody come and celebrate the Juke nou, het is inmiddels um, 9 januari. Dus ik ben nu precies tien dagen officieel boeddhist. Ja, en de eerste dagen heb ik ongeveer op een soort roze wolk doorgebracht. Ik had ook niet verwacht dat het zo'n overweldigend soort verjaardag zou zijn. Nu is dus de weg begonnen. En ik merk dat die beloftes toch goed doorechoen. Ook in mijn dagelijks leven, maar vooral ook al die momenten dat me dat dan helemaal niet lukt om me aan die beloftes te houden. Ik begrijp nu ook steeds beter waar Nico het over had... toen hij het over berouwen had. Steeds weer geconfronteerd worden met je eigen onvermogen... om die intenties die je hebt uitgesproken... zoveel mogelijk waar te maken. Ja, Ik heb geen moment spijt gehad dat ik toch heb doorgezet met Jukai. Dat klopt wel. Het zit wel goed. The juke joint is ik word boeddhist. Het werd gemaakt door Marloes Lazaal, techniek Rob Gerritsen. Eindredactie Willem Davids. Met dank aan de boeddhistische omroep... en de leden van het Zen Centrum Amsterdam. Het lijkt mij... heerlijk. Beetje meer loskomen. Van het alledaagse. Loskomen van het kleine. Van die kleine ergenisjes. Kleine ergernisjes Hoewel dat voor mij als. Natuurlijk, een soort brandstof is. Ik vroeg me af, bestaan er eigenlijk boeddhistische cabaretiers? Hoe, hoe zou je in godsnaam als boeddhist grappen kunnen maken? Ja, want je, je zoekt een ander soort evenwicht. Zoek je je... Gaat de dingen groter bekijken. Veel minder van die... Pavlov-reacties. Meer wijsheid. Meer bedachtzaamheid. Anders omgaan met dingen. Maar als je je dan niet meer kan opwinden over al die... ...alledaagse dingen, dat je denkt van... Wow. Dat zijn die oude patronen van die mensen. Laat ze maar. Die hele politiek. Wow. Maar daar vervalt misschien een beetje de kern onder mijn... ...beroep. Ik moet er toch eens gaan vragen aan de... ...boeddhistische omroep. Of aan Maudou zelf. Wat nou typische boeddhistische... ...humor is. Want je zoekt naar die balans, je zoekt naar die... Naar die... ...mooie tussenweg. En dat is een soort... ...soort, ja... ...een soort onverschilligheid, maar... Geen onverschilligheid, die gelatenheid is, dat nou weer niet. Dus je, je zit een beetje. Mwah, op, op een rustige. Een soort surf is het misschien. Misschien is het wel gewoon zoals deze muziek klinkt: dat je. Nee, dat je dus toch die, die, die dingen dat je er anders mee omgaat met al die dingen die je overkomen... zoals bijvoorbeeld de dingen uit onze serie... die heet eh, Als de Dag van Gisteren. Als de Dag van Gisteren, dat is een serie, dames en heren... over gebeurtenissen in levens van mensen die die levens totaal op zijn kop zetten. Vorige week hoorden wij hoe een lid van de ondernemingsraad van de Calvé-fabriek... de sluiting van de fabriek beleefde... En vandaag, deel 2, aangeraakt in de boomgaard. Ik ben dus een wat um, hyperactief geval... Ik doe graag tien dingen tegelijkertijd en een dag heeft 24 uur waarvan je daar zes slaapt. En dan heb je 18 uur om iets leuks mee te doen of iets nuttigs mee te doen. Om iets te leren, om ergens heen te gaan, om te werken, en om te spelen en om eten te maken. En dat dan weer gezellig op te eten. Ik schrijf boeken, ik schrijf artikelen. Ik wil ook nog wel eens gewoon lekker in de moestuin aan het werk, want ik hou mij bezig met de geschiedenis van het eten. En ik heb in de moestuin allerlei historische fruitrassen en groenterassen staan. Al die ouderwetse rassen van de zoete aagd en wist je dat er een echte Eva-appel bestaat naast de Adam-appel. Al die oude fruitrassen verdwijnen en dat is jammer, want dat is ons culturele culinaire erfgoed. Ik ben ook met mijn vingers in de klei bezig. We hebben huisdieren. Ik heb een grote tuin en ik heb heel veel vrienden en vriendinnen. Een uitgebreid verenigingsleven. Maar zo zijn er tal van dingen die ik doe. Ik wil ook nog wel eens graag naar een tentoonstelling gaan. De dag is eigenlijk te kort. Ik woon in de Bommelerwaard. En deze zomer kreeg ik het verzoek van ons uh, lokale huis-aan-huisblad... of ik een serie artikelen wilde schrijven over moestuinen in de omgeving. Dat heb ik gedaan. En toen kwam er een uh, extra verzoekje binnen... over uh, een meneer die inventariseert hoogstamfruitbomen... en of ik daar iets mee kon, of ik die meneer wilde interviewen. Toen ik het erf op kwam rijden, het is een oude boerderij um, die op een terpje ligt. En uh, ik zag dus al zo'n kind staan met van die blonde haren uh, die keek of, ik, of er een auto aankwam het erf op. Ik had net gebeld van waar zitten jullie precies. En ik kwam naar binnen en ik werd meteen voorgesteld door papa aan dit kind. Dus dat kind was heel belangrijk. Hij zag eruit als een schattig, uh, lief jongetje. Ja, zo'n van dat hele lichte blonde haar wat een beetje naar buiten krult. En uh, als een klein blond engeltje. Nou ja, klein niet geheel, maar ik schat tussen de tien en de twaalf. Maar ik heb zelf geen kinderen, dus dat vind ik heel moeilijk. We zaten buiten, uh, naast de boerderij, uh, vlak met uitzicht over uh, de tuin. En het was verschrikkelijk warm die dag, hè. Dus ik zat naar die meneer toegedraaid, een beetje schuin, uh, met een schrift uh, om te schrijven. De zoon van des huizes kwam dus regelmatig aandacht vragen aan zijn vader. Het was kennelijk papa dag. Maar eh, die was dus al een keer langs geweest eh, om zijn vader een eh, natte knuffel te geven. En nog een keer. En nog een keer voor een zak chips. En voor nog een zak chips. En op een gegeven moment ging hij ook nog een keer kwam die langs om mijn theekop aan de andere kant van de tafel te zetten. Maar ja, eigenlijk voor de rest scharrelde hij daar zo'n beetje tussen de pompoenen en de sperziebonen en de fruitbomen. Dus ik had daar verder ook niet zo'n acht op. Maar ja, op een gegeven moment kwam hij dus naar mij toe en ik dacht van, nou ja, wat nu weer? Dus hij legde een hand onder mijn kin, draaide mijn hoofd naar zich toe en ik maakte mij dus al, uh, bereidde mij geestelijk voor op een matte kledderkus of uh, iets dergelijks. Maar toen legde hij meteen zijn andere hand tegenovergesteld bovenop mijn schedeldak en draaide razendsnel, krek-krak, mijn hoofd van rechts naar links en weer terug. Ik denk dat hij uh, uh, vond dat ik lang genoeg gebleven was... en dat hij mijn hoofd in de richting van de deur waardoor ik gekomen was zette. Ik werd midden in de nacht wakker met een knallende koppijn... van mijn kruin via mijn nek naar mijn schouder. En ik heb dat meteen de volgende dag gemaild. Ik kreeg een mailtje terug van... Uh, Oh, wat vreselijk zo genaamd van dat kind. Van, en Dat hij klappen van zijn papa had gehad. En dat hij niet aan mensen mocht zitten. En meer van dat soort dingen. Nou ja, zo'n mailtje waar ik dus ook niks mee kan. Maar goed, je hebt niet alleen de pijn van de spieren zelf die geraakt zijn. maar ook de uitstralingspijn naar je hand, je arm, je vingers. Dus achter de computer. Ik kon me niet meer concentreren. Ik, oh, ik huilde, of ik, uh, ik was in tranen. of ik uh, was net aan het drogen. Ik kende mezelf totaal niet meer. Ik kreeg ook fobieën. Dat kind spookte door mijn hoofd. Het was echt verschrikkelijk. Ik, als ik s'nachts licht uit deed dan dacht ik dat dat kind me achterna kwam. Goed, zegt de dokter, ga naar een psycholoog. Maar daar hebben we genoemd van in de vriendenkring. En we hadden al snel uitgevonden dat als ik dat kind nou maar in gedachten in een hok stopte. Met een zak chips en de deur op slot deed. Dan kon ik s'nachts tenminste slapen. Ik ben totaal mijn leven kwijt. Want mijn moestuin heb ik moeten verwaarlozen. Die had ik net, begin dit jaar, helemaal opnieuw ingedeeld. In negen vakken à la boter, kaas en eiertje. Eén vak voor de bonen, één vak voor de kool. één vak voor mijn Italiaanse pluktuin. één voor de 19e eeuwse peultjes. En Ga zo maar door. Ik had dat helemaal keurig ingericht. Met op de kruispunten historische fruitbomen. Zoals zij is het hempje. Dat vind ik zo'n mooie naam. En dat is ook zo'n leuke appel. En... Ik had net een, een blog uh, in het leven geroepen, passend bij die moestuin. Dat mededelingen van land- en tuinbouw. En uh, dat valt dan opeens helemaal stil. Want ik kon de appels niet plukken. Ik heb mijn peren niet kunnen plukken. Ik, als ik een courgette plukte, kukkelde ik voorover en lag ik tussen de planten. Mijn pompoenen kon ik zelf niet optillen, want die wogen vijf kilo. Dus dan moest ik er iemand bij halen om een steen onder de pompoen te leggen... zodat hij aan de onderkant niet gaat rotten. Maar ja, de moestuin is mijn kindje. Ik kan niet spitten in de klei. Ik kon mijn worteltjes niet oogsten, dat heeft een vriendin gedaan. De passinaak heb ik maar laten rotten, want je kan niet bezig blijven... om andere mensen voor jouw werkzaamheden in te spannen. Ik heb mijn Peugeot partner verkocht en ingeruild voor een auto met een automaat en elektrische schuifdeuren. Een bejaarde auto. Ik heb dus van die hakken van 10, 11 centimeter. Maar mijn hoge hakken staan in de kast. De treuren en ik loop op schoenen van die instappers met gemakzooltjes en zonder hak. Schoenen waarvan ik gedacht had dat ik ze misschien als ik 80 was wel interessant zou gaan vinden. Heel erg wandelgenot en ruimte voor zes tenen. Ik weet het niet. Het is voor mij zo'n beetje alsof ik... Uh, ja, ik wil niet zeggen dat het bejaardentehuis ben ingemapt. Maar uh, wel, ik ben wel oud gemaakt. Je gaat naar zo iemand toe om te interviewen... omdat zo iemand op de foto moet. Want zo'n huis en huisblad dat is toch altijd plaatjes kijken met een stukje tekst eromheen. Maar die man wou niet op de foto. Dus het had ook allemaal via internet, via de e-mail of via de telefoon gekund. En dat vind ik dan wel een beetje bitter. Aangeraakt in de boomgaard. Het was deel 2 uit de serie Als de dag van gisteren. Hij werd gemaakt door Dorothee Forma. Techniek, Martin Koldijk. Volgende week deel 3 uit diezelfde serie. En volgende week ook de bimbo-box. Weet u nog wat het was? Luisteraars. De bimbo-box. Bimbo, het is heel lang geleden. Het was een heel populair apparaat. Was het ooit? Het, het klinkt een beetje nu naar... naar Porno, maar het was het helemaal niet. Nee, natuurlijk niet. Het was een schattig ding. Het was een aapjesorkestenmuziekbox was het. Je gooide in dat ding een kwartje. En er zaten zeven aapjes in. En die droegen sombrero's. Die droegen poncho's. Je had rode en groene lampjes had je erin. En die. En die, mechanen, die, die, die apen die speelden heel mechanisch op, op, op, op trommeltjes, op cymbalen, op uh, gitaren, op uh, trompetten. Deze muziek, deze muziek van Heurpel. En die dingen die, die, die, die stonden dus bij de V&D tussen de roltrappen. En in dierentuinen stonden ze ook, in, in pretparken. Die bimbo-box is nu een beetje uitgestorven, hij moet in kaart gebracht worden. Martin Minkema, die kan dat, die kan dat heel goed. Die heeft het gedaan met de tuinkabout, die heeft het gedaan met de koekoeksklok. Dus die, moet, die, die heeft ook die bimbo-boxen in kaart gebracht. Hij reist naar Duitsland, want daar willen ze gemaakt, maar anders dan in Duitsland. Hij praat met mensen die herinneringen hebben aan die bimbo-boxen. Fantastische dingen waren dat.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 Dit is Radio 1.